Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het kabinet denkt eraan om twee staatssecretarissen aan te stellen voor de Belastingdienst... als opvolgers van de opgestapte staatssecretaris Snel. De problemen bij de dienst zijn te groot voor één be bewindspersoon, melden bronnen aan de NOS. Morgen praat de coalitie erover. D66 staatssecretaris Snel trad af vanwege de misstanden rond de kinderopvangtoeslag. Minister Hoekstra zei gisteren al dat er een heleboel nodig is om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Het overlijden van Aart Staartjes maakt veel bedroefde reacties los. Premier Rutte omschrijft de televisiemaker als een icoon uit onze jeugd... die altijd een markant persoon is gebleven. Acteur Bram van der Vlucht zegt dat Staartjes altijd de kant van het kind koos. En Sesamstraat-collega Bert Plachman noemt hem de ongekroonde koning van de kindertelevisie. Aart Staartjes overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij was 81 jaar. In verschillende Iraanse steden wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de politieke en militaire machthebbers. troepen zijn massaal aanwezig en zouden ook al ingrijpen. Er zijn berichten dat betogers met traangas worden beschoten en er zou ook geweld worden gebruikt. Veel Iraniërs zijn kwaad over het neerschieten van een Oekraïens vliegtuig en de leugens daarover. In het huis in Born, waar gisteravond een man zwaar gewond raakte door een vuurwerkexplosie... heeft de politie ruim 30 kilo illegaal vuurwerk en enkele vuurwapens gevonden... Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Hij is verdachte in het onderzoek. Bondscoach Ronald Koeman heeft een aanbod van FC Barcelona... om daar per direct als trainer aan de slag te gaan afgeslagen. Dat heeft hij bevestigd tegenover de NOS. Het is bekend dat Koeman graag naar Barcelona wil. In zijn contract met de KNVB staat dat hij na het EK komende zomer kan overstappen. Maar om dat nu al te doen, ziet hij niet zitten. Het weer. Vannacht is er lokaal, lokaal nog een bui mogelijk. Minima tussen de 3 en de 5 graden. Morgen veel bewolking, maar ook hier en daar zon. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM e f m, -M. <tiny noise> En was ze er erbij, deze Norman Jean Wright, toen Bernard Edwards uh, samen met Na Rogers chique oprichtte. En ze staat ook inderdaad op de eerste LP als zangeres. Daarna werkte ze samen met diverse artiesten als achtergrondzangeres, uh, waaronder uh, Will Downing, uh, Luther Vandross, Madonna Sister Sledge, Randy Crawford. Om inderdaad in de jaren tachtig weer helemaal terug te komen inderdaad in de disco-scene, in de club-scene met deze plaat. De Love Attack uit 1983. Deze mooie dame, Norma Jean Wright. Vijf minuten over elf op deze mooie zondag. Nou ja, mooie zondag. Het was toch wat, uh, wat donker. Hopelijk brengen we wat verlichting bij deze afsluiting van je weekend hier bij de Downtown Dance Show. Wat dacht je van deze plaat van de mannen van Planet Patrol? Of zullen we iets anders doen? Wacht even. We gaan Breuking even plezieren met deze plaat. Je ziet ze niet, maar ze zijn er af en toe wel. Elke zondagavond heb ik altijd hier twee sidekicks. Aan de ene kant Mug, aan de andere kant Breuking. En... Deze plaat was van Breuking. Deze part-time lover van Funk Deluxe uit 1984. Op het gelijknamige album Funk Deluxe. Heerlijk, deze ook weer eens te horen. En dan inderdaad... Oh ja! Eervolle vermelding op nummer 30 in onze Dance Radio Classic Top 200 lijst van afgelopen december. De mannen van Planet Patrol met hun Cheap Thrills. As you say guys, introduce yourself. Rodney Butler. Melvin B. Franklin. Joe Lights. Herbert Jackson. Michael Anthony Jones. And uh, we're produced by uh, Arthur Baker and John Roby, Tom Silverman on, on the Tommy Boy label in Manhattan. Oh Hit Wonder. Deze plaat van Lina Lewis uit 1985 op het uh, career label Misses Like Groove Zo hebben we heel wat platen inderdaad in de collectie die uh, eenmalig zijn uitgebracht Maar over het worden deze gekoesterd zeg En los mogen ze hier bij de Downtown Dance Show I gave you all my love girl But you just threw it all away And now there's nothing left to do No words left to say I never thought the day would come my love That you've deceived me and be untrue So now you go your way And I'll go mine But I'm crying de eerste 12 is van Jeffrey Martinez. Beter bekend als Swao V. Dit is crying over you. Maar voor vanavond speciaal de dub versie. We zijn al 2,5 uur bezig hier bij de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Met deze heerlijke freestyle beats van Suave. Crying over you. En je kan ons overal ontvangen. Wereldwijd. Via de diverse apps. Of via danceradio.nl. Of danceradio.xxx. Of danceradio.in. En inderdaad op de 106.9 in Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem... Heemstede, Hout, Bentveld. En 104,5 op de kabel in Zandvoort. Dit is de Downtown Dance Show. Nog ruim een half uur te gaan. Nog een van de verzoekjes die er open liggen. Ik moet zeggen, sorry mug. Die van Colorbury Bad heb ik helaas niet in de collectie. Dus je mag in de herhaling. En anders doen we dat inderdaad volgende week zondag. Paul Mason en Butch Dio. Heb ik wel. Feel my love. Als je wat bekende deuntjes erbij hoort, en, uh, kan dat wel kloppen. Want je kent deze mannen ook van jamming big guitar en bounce skate and roll. Of bounce rock skate roll. Van Mason heb ik het over, samen met Butch Dio. Deze is een paar jaar later uitgebracht in 1983: Feel My Love. Met deze plaat heb ik inderdaad af en toe wat Italo dingetjes er weer in zitten. Zou so dat komen inderdaad door de producer Joey La Tanti. Oh Wie weet. Don't don't why not? Oké, don't touch that stereo. Okay, stereo. Stay tuned oh, uh. till midnight. Dit is slim. If you roll, if you It's in the mix. Slim, ja, dit is een mooi verhaal inderdaad. Dit, uh, dit lijkt inderdaad op een eendagsvlieg uit 1982 op Dead Records. En Dead Records staat voor Dyke, Edwards, Taylor en Tony. En dat zijn de members zeg maar van de Trouble Funk, de Go-Go band uit Washington, de bekende Trouble Funk. Die begonnen inderdaad in uh, begin jaren 80 begonnen ze inderdaad met hun eigen label Dead Records. En om een beetje impact te creëren, dat ze heel veel artiesten al vanaf het begin hadden, kwamen ze inderdaad met dit soort plaatjes. Dus deze plaat in 1982 onder de naam Slim. Maar ze maakten ook onder de naam Arcade Funk een plaat. Een plaat maakten ze onder de naam The Go-Go All-Stars. En onder de naam Tilt. Allemaal verschillende platen. Dus niet onder de, hun eigen naam Trouble Funk. Nee, wel nee joh. Allemaal wat eendogs vliegen die uh, zogenaamd signed bij het, uh, het platenlabel. Maar nou goed, het hield ze twee jaar vol. En toen uh, zijn ze zich echt gaan focussen op hun eigen oeuvre. En uh, zo is de geschiedenis, want we kennen allemaal Trouble Funk. En volgens mij toeren de mannen nog steeds, dus uh, goed bezig zeg ik. Een plaat, ook uit de hoge noteringen inderdaad van de Dance Radio Classic Top 200. Mr. Glenn Jones. 10 overall 12. Je bent Dance Radio. Dit is I am somebody. I am somebody. I woke up one Sing me back so fast. I wasn't moving at all. I looked in the mirror and said to my Glenn Jones zat van 1978 tot 1982 bij The Modulations. Een uh, gospelgroep uit uh, Jacksonville, Florida. Hij maakte twee albums toen de tijd en stapte eind 82 op. Om zelfstandig door te gaan en bracht in 1983 zijn eerste album uit. Onder zijn eigen naam Glenn Jones. Everybody loves a winner. De titeltrack, maar ook deze hit stond erop. I am somebody. Dat was een statement inderdaad. Soloman. Even de aandacht naar je toetrekken. Geen probleem. De Downtown Dance Show hier op Dance Radio. En er staat lekker hard op de speakers bij diverse huishoudens, hoor ik al. Dat is goed. Want we breken het wolkendek open. Dank daarvoor, want vanavond en morgen betekent dat uh, zon. I'm Kijk zo even, we hebben nog drie platen te gaan tot 12 uur. Dan pakken we deze mooie er maar even uit van de Sleaze Boys. De Sleaze Boys met Dance To Your Drop. En hij werd eigenlijk in 88 werd deze plaat al uitgebracht. Alleen toen kwam hij onder de naam Robocop. En dat gaf problemen met Paul Verhoeven. En Orion Pictures. Want ze moesten de plaat uit de roulatie halen. En mochten hem niet meer uitbrengen. Ik heb hem nog wel liggen, dus ik kan hem eventueel volgende week wel draaien. Exact dezelfde baseline, dezelfde uh setting, alleen andere tekst. Ze hebben de tekst moeten veranderen en dat werd inderdaad Dance Till You Drop. Ja, ik moet zeggen, Dance Till You Drop staat hier op de plaat. Ik ben geneigd te zeggen Dance Till You Drop. Ah. Maar goed, wegens Legal Issues dus met Orion Pictures uh, moest die Robocop plaat eruit. En een andere, andere groep, B.O.S.I., die had wel de rechten gekregen. En die heeft in 88 wel die plaat Robocop uh, uitgebracht. Ook een elektro. Zo kan het ook gaan. Maar goed, we hebben hem nog wel. En de laatste plaats van de Downtown Dance Show. Deze plaats van Joy. I Need Your Love. Dat hebben we hebben allemaal nodig. De liefde. Bij ons hier bij Dance Radio. De liefde voor muziek. We hebben ook een zondagavond tussen 9 en 12 de Downtown Dance Show met heel veel lekkere Underground Old School. Pusson als vlieg. Hebben we echt het uh, ja, abonnement op. 1982. I Need Your Love. De ene laatste plaat hier bij de van Dance Show. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Denmug Mug ook al zag ik. Gezellig. Leuk dat je erbij was Mug. Breuking ook bedankt. Cici bedankt. Bram bedankt. Roger bedankt. En ook jij. Ook al heb jij niet op het forum gezeten. Maar bedankt voor het luisteren. Oh, René komt er ook nog bij Gezellig René Komen er dit jaar nog mini- en megamixen? Ben ik wel van plan Kost wat extra tijd Maar ik ben van plan om vanaf Februari weer in de, de Downtown Dance Show Elke keer om half elf weer een megamix of mini mix Uit te zetten, dus hou hem in de gaten De laatste plaat De nummer 10 positie Van de Mens Radio Classic Top 200. Hey everybody, this is Jerry Jr., a.k.a. Hashim, the maker of the classic electro hip -hop. I don't soul. it's time. Niet uit Say More. We gaan ertussen uit met deze heerlijke electro-klapper. Voor degene die geslapen straks wilt rusten. En mocht je nog doorgaan, heel veel plezier met wat je gaat doen. Wij hebben in ieder geval samen met jou de beats de lucht ingestuurd en het wolkendek opengebroken. Dus het wordt helder en morgen wat zonnig kunnen we wel wat gebruiken. En ik zie je graag weer volgende week zondag. Ciao!